ABB Verkeersinformatie. Bij Rotterdam staat een file op de A20 richting Hoek van Holland... voor knooppunt Kleinpolderplein 3 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met pech, de rechte rijstrook is dicht... en er is vertraging bij de spoorwegen tussen aan de Rijn en Gouda... moeten treinreizigers rekening houden met meer dan een uur vertraging. Het treinverkeer ligt stil door een kapotte trein. Veel interimmanagers kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movir.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 Twee dingen, zei Joop op oh. uh, nou altijd? Er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margreet Rijntjes. Een heel goedenavond. In Twee Dingen praten we de komende weken met prominente Nederlanders... die een bewogen jaar achter de rug hebben. En in dat rijtje hoort zeker filosoof René Gude thuis... Dit jaar door trouw uitverkozen tot denker des vaderlands, maar dit jaar ook ongeneeslijk ziek verklaard. Goedenavond. Hallo. Wat fijn dat u er bent. Vind ik ook. Ja, We gaan straks uh, uw jaar bespreken, maar we gaan eerst naar Eindhoven, want het veelgeplaagde PSV speelt tegen Chornomorets, Oekraïne, heb ik begrepen. een wedstrijd in de Europa League. En die houtkamp? Ja, klopt helemaal knap uitgesproken. Ja, Het daar hebben we uh, op geoefend net. <laughs> ja, dat dacht ik al. <laughs> FC Tjornomorets uit uh, Odessa, Oekraïne. De havenstad. Het staat 0-0. We zitten in de tweede helft. Bijna vijf minuten oud en PSV had op 1-0 moeten staan. Zojuist toen uh, Narsing een enorme grote kans kreeg ter een heel matig uh, team uit Oekraïne, nummer 5 van Oekraïne. En PSV moet minimaal gelijk spelen. om een ronde verder te gaan. En zolang het 0-0 blijft, want dat staat het nog steeds. is de kans altijd aanwezig dat de tegenstander. iets uh, geks doet. En dan zou PSV eruit liggen. Dat zou wel heel slecht uitkomen. Daar ziet het niet naar uit. Het staat 0-0. Na vijf minuten spelen in de tweede helft bij PSV. tegen Tjornamorlets Odessa. Dank je wel. Straks uh, wellicht het vervolg van Innie Houtkamp. Ja, hier te gast. Uh, de denker des vaderlands dus. René Gude. Ik zei het, ongeneeslijk ziek. U had een kans, begreep ik, van 10 procent... dat u het einde van dit jaar zou halen. Nou, Precies. u zit er. Het is 12 december. Nu zaten wij net naar het nieuws te luisteren met z'n tweeën. En dan hoor ik allerlei dingen langskomen. Bijvoorbeeld, um, Amsterdam houdt per 1 februari op... met het hele papieren uh, bom. Ja. Dan denk ik meteen, zou u daar nou meteen een gedachte bij hebben? Ben ik er dan nog? Op 1 februari? Nee, die gedachte niet. Ik zag meteen zo'n geel papiertje onder mijn ruitenwissel zitten. En ik werd nu al nostalgisch naar het, uh, het feit dat we, die dat, dat we dat dus nooit meer zullen hebben. Maar u denkt niet bij alles, want ik, he, die, al die reclames die dan langskomen... alles is op de toekomst gericht. Ja, dat is waar. En wat nee, doet dat met iemand die weet dat hij niet, niet lang meer te leven heeft? Nou, dat, dat, dat is inderdaad een goeie. Je zei net uh, dat ik dit jaar pas ongeneeslijk ziek ben verklaard... maar dat is niet zo. Dat is eigenlijk in 2007 begonnen, mm -hmm. uh, mijn, mijn tumor. En uh, in 2011, na een chemokuur in 2008, is het in 2011 teruggekomen. En het feit dat het teruggekomen is... vanaf dat moment ben ik eigenlijk pas ongeneeslijk ziek verklaard. Ja. Dus dat is toch alweer twee jaar... En het grappige was, of grappige, het is inderdaad zo dat ik 10% kans had om het einde van dit jaar te halen, zeiden ze toen. Maar die 10% heb ik dus gepakt. Ja. En uh, het vervelende is dat die, dat die kansen ongeveer gelijk blijven voor de komende jaren. Dus uh, de, de kans dat ik nou over twee jaar er nog ben, is ook weer 10%, okay. zal ik maar zeggen. Ja. En wat doet die wetenschap met u? Ja, dat is een goede vraag, omdat je zei net van uh, of ik nou steeds denk dat, uh, dat ik alles voor het laat meemaak of uh, dat het er voor mij niet meer toe doet. Uh, dat is het toch niet, omdat uh, ik met enige moeite uh, uh, twee grote impulsen probeer uh, te, te bestrijden. Twee directe impulsen als, uh, als je zo'n slecht nieuws krijgt. En de eerste impuls is uh, op de bank gaan liggen en niet meer opstaan en denk het zal wel goed zijn. En dan is eigenlijk alles wat je verder nog langs hoort komen... is niet meer voor mij, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Maar die impuls moet je bestrijden. Want ik heb nu alweer gezien dat die 10% kans is, maar weinig. Maar die pak je toch soms. Hè? Ja. Dus je kunt er niet van uitgaan dat het afgelopen is. Maar al... hoe bestrijdt u het dan? Ja, dat is moeilijk. Ik, ik heb daar wel een antwoord op. Maar ik geef nog even de andere ja, impuls die je ook hebt. Ja. Dat is namelijk dat je... Uh, dat je gewoon doordraaft en doet alsof het jou niet aangaat. Dus je gelooft het als het ware niet. Dus je krijgt slecht nieuws en je hebt twee mogelijkheden. Ofwel, je gelooft het zo erg dat je alvast maar gaat liggen... Eh, of je gelooft het helemaal niet en je gaat door op de oude voet. Ja, negeren. Negeren. En dat is niet uh, uh, uh, wat je moet doen. Trouwens, ik heb in het jaar 2013 ook afscheid moeten nemen van mijn werk... waar ik heel erg aan gehecht was. Ja, dus... U was directeur hè? van... Ja. Uh, de Internationale School voor Wijsbegeerden. Precies, ja. Omdat u arbeidsongeschikt werd. Ik werd arbeidsongeschikt. Ja. En uh, dat betekent dus dat gewoon doen alsof er niks aan de hand is... is dan daarna eigenlijk bijna gelukkig niet meer mogelijk. Nee. Want als je blijft doen alsof er niks aan de hand is... dan vervreemd je de mensen om je heen van ja, je. Ja, want u bent immers ziek. Ja, precies. Maar wat is dan... Wat is dan hey, ik bedoel, dit, dit, dit kunt u dan bedenken. Ja. En dan, wat doe je dan met die gedachten verder? Nou ja, dat is dus... Uh, uh, ja, een beetje uh, planningen maken voor de middellange termijn, zal ik maar zeggen. Dus de lange termijn is het inderdaad niet. En, uh, uh, dat betekent dat ik moet plannen maken voor niet verder dan twee jaar. En eigenlijk beter voor, voor een jaar. Ja. En daar uh, dan uh, lekker aan klooien. We, maar dat zien... is al moeilijk genoeg, hoor. Want, ja, want... precies, want hoe, hoe plannen maken, wat zijn dan de plannen? Ik bedoel, voetbal hoorden we langskomen, een avondje voetballen kijken thuis. Is dat iets te triviaal geworden? Of wat, wat, wat komt er nog door de balotage, zullen we maar zeggen? Nee, hoewel ik het uh, in dit geval Oekraïne wel zou gunnen om eens te winnen. <laughs> ja, dat is waar. Uh, want uh, dat zou een prachtig entree in Europa zijn voor ze. Maar, uh, ik nee, dat, dat is wel, wel, wel prettig. Ik heb nooit veel voetballen gekeken. <laughs> en uh, dat ga ik nu ook niet ineens doen. En dat vind ik dat is een belangrijke kwestie. Die geldt voor meer dingen. Ik heb het geluk dat ik niet wil breken met de manier van leven die ik had tot nu toe. Mm -hmm. Dus ik heb geen zin om in een Range Rover... met een jong dingetje ineens door Australië te gaan knorren... en alles achter me uh, te laten... omdat ik nu eindelijk voor mezelf iets kan gaan doen. Gelukkig niet. Want dat zou zo'n ongelooflijke... Uh, uh, ja... Uh, uh, neerbuigendheid ten aanzien van mijn eigen leven notabene... wat ik heb geleid... Betekenen, dat ik eigenlijk al het oude, oude wat ik, waar ik nog enige credit voor zou kunnen opeisen... Uh, achter me laat. En ik uh, weet eigenlijk niet of ik tussen de kangoeroes nee. een 100% kans op geluk heb. Nee, want eigenlijk zegt u, het leven zoals ik geleefd heb... is goed geweest ja, in elk geval tot nu, nu toe. En ik, daarom blijf ik het doorgaan. Dat zeg ik als het ware met terugwerkende ja, Precies, kracht, Nou, dat heb... is toch heel fijn dan. Ja, heerlijk. Ja. Ja. Ik heb dus geen neiging om een andere vrouw te zoeken... of nee. een ander huis... Uh, of een andere baan, nou ja, in zekere zin uh, uh, min of meer gedwongen... ben ik bij de ISVW als directeur weg. Maar ik ben zo verknocht aan het instituut... dat ik gewoon nog vrolijk ja. les blijf geven en dingen maar, voor ze blijf doen. Maar bijvoorbeeld, hè, want ik heb bijna het idee, als ik u hoor... dat het iets heel abstracts is, de dood. Dat is het natuurlijk ja. ook, trouwens, ja. dat weten we ervan. Nou, maar is het dat voor u ook? Ja, maar dat, dat, daar moet je gebruik van maken. Want uh, het is letterlijk abstract... En dat betekent voor mij als praktische filosoof... Ja, die meer van concrete dingen houdt... <laughs> uh, dat, uh, dat ik er dan dus niet meer over nadenk. Want de dood is dus... <coughs> sorry. Dat is iets waar je uh, niet bij bent. Waar je geen ervaring mee hebt. En ook niet zult krijgen. Want op het moment dat je dood bent... heb je geen ervaring nee. meer. Dus er is wat mij betreft... geen enkele manier om erachter te komen... wat doodzijn is. Dus het is mij gelukt... om dit mijzelf... Uh, ja, in te prenten en er werkelijk niet aan te denken... wat er gebeurt als ik dood ben. Ik denk dus dat ik van alles wat er hier gebeurt af ben. Maar ik vind alles wat er hier gebeurt eigenlijk voorlopig nog heel leuk. Ja. Dus het is nu juist zaak dat ik niet ga zelf, mijn tijd gaan lopen... met fantaseren over hierna. Maar... Nou ja, vooral het, het afscheid dat toch gaat komen... van de dingen waar u zo van geniet. Dat ja. lijkt mij vooral heel erg moeilijk. Ja. Dat je denkt, ja, ik vind dit nu zo leuk. Ik vind die vrouw, die kinderen, dit werk, alles wat ik... En daar moet ik afscheid van gaan nemen. Dat lijkt mij niet te teren. Nou, ik, ik, heb, het, ik heb het vergeleken met... Uh, het is een, een verandering van houding. Het, er zit ook iets moois aan. Uh, aan het feit dat, uh, dat ik tijd heb, als het ware, om afscheid te nemen. En niet in één klap onder de tram kom. En dat heeft te maken met het feit dat je in je leven... Uh, eigenlijk altijd leeft alsof het voor het oneindige is... en daarom veel sterker op de toekomst gericht bent... dan op met wie je op de toekomst gericht bent... en wat je achter je uh, hebt opgebouwd... en wat er ook weer is uh, vervallen eventueel. Dus ik vergelijk het met dat je, je tijdens je dagelijkse actieve leven... eigenlijk in een soort speedboot zit... met twee van die grote motoren en je knalt naar de toekomst... maar dat is aan de horizon en over, over de horizon begint weer een nieuwe horizon. Dus die toekomst verschuift en die, die, dat doet het tot in het oneindige, denk je. En je knetst naartoe en je... Je ziet eigenlijk niks wat op ziet, zee is. Je, je gooit zo'n grote golf op dat je eerst, eerder de mensen die naast je zitten... Uh, uh, last bezorgt en zeker niet ziet. Nee. En je, je ontwijkt allerlei uh, hindernissen. En ik vind dat ook prima. Maar ook heel belangrijk is dat je... Dat je, omdat je zo op de toekomst gericht bent... eigenlijk altijd een lichte ontevredenheid hebt met waar je nu zit. Want ambitieus zijn betekent van hier ja, naar iets anders. Naartoe. Ik moet ergens heen. U zit niet in een speedboat. Waar zit u dan in? Ik ben uh, in een roeiboot gaan zitten. <laughs> en eigenlijk uh, in de roeiboot gezet, zou je kunnen zeggen... Ja. door mijn oncoloogje. Ja. En dat is een, nogal een heftige overgang. Maar het aardige daarvan is dat je ineens met je rug naar de toekomst toe zit... omdat het daar ook niet meer te doen is. En je niet zulke hoge golven... Uh, uh, opwerpt. Je roeit nog met de riemen die je hebt, zou je kunnen zeggen. En je hebt alle tijd om mensen met wie je onderweg bent geweest, al die tijd om die beter te bekijken dan daarvoor. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. De komende weken ontvangen wij in twee dingen prominente Nederlanders die een bewogen jaar achter de rug hebben. En tot half negen ben ik in gesprek met filosoof René Gude dit jaar verkozen tot denker des vaderlands door trouw. Uh, maar we gaan eerst nog even voetballen, want er is gescoord bij de wedstrijd PSV Tjornomorets. En um, die houdtkamp, wie heeft er gescoord? Ja, uh, ik heb goed nieuws voor jouw gast, laat ik het zo maar zeggen. Vertel. Want de Oekraïners hebben gescoord. Ah, <tie> <Maar t> <tie> Wordt hier heel erg positief ontvangen. Het is echt. Nou, dat kan er nog wel bij voor PSV... Die gifbeker moet helemaal leeg. Uh, amper op de helft van PSV geweest. Maar Frank Djadjeje heeft uh, gescoord voor Tjornomorets. En nu heeft PSV dus uh, moet gaan scoren. Willen ze een ronde verder gaan in de Europa League. Want 1-0 achter. Dat zou betekenen als deze de 90 minuten op het scorebord uh, staat. We hebben nu precies een uur gespeeld. Dat PSV eruit ligt. PSV dus achter met 1-0 tegen Tjornomorets. Oeh, nou, ze gaan vast nog van scoren, hopen we. Uh, hier tegenover mij uh, René Gude, de denker des Vaderlands. Um, u bent door Trouw... heeft u deze titel gekregen. Het is eigenlijk door de Stichting Maand van de Filosofie. Ja. Ja. Een Denker des Vaderlands. Zit hij achter een bureau te denken over het Vaderland? Even over het Vaderland gesproken. Kijk, Philips, hè? PSV. Ja. Kijk, Ik ben natuurlijk ook voor PSV. En ik heb alleen maar PSV, keukenmachines en geluidsapparatuur. Want mijn motto, als het, zeker als Denker des Vaderlands, is natuurlijk... Koop Nederlandse waar, dan helpen wij elkaar. Mm -hmm. Maar, maar in, voor deze week, dat Oekraïne net, dat Europese. Ja, u mag contract daar best enthousiast over heet, zijn hoor. Dat lol. wordt heus wel goed begrepen. Ik begunnen ze dat? Ja, ja, ja tuurlijk. Ja. Helemaal geen probleem. Ja. De Denker des Vaderlands. Ja. Die zit op een stoel of achter een bureau. Of, hoe komt u tot uw Denker des Vaderlands gedachten? Zijn die. Nou, nee, dat, dat gaat anders. Het is zo dat, uh, dat ik ben op mijn 23e uh, filosofie gaan studeren. Ja. Nee, maar uh, heeft u het gevoel dat u iets moet met het Denker des Vaderlands ja, ja, dus het is eigenlijk uh, de opleiding die ik gedaan heb... en al die tijd die ik erin uh, werkzaam ben gebleven... dat was altijd om de, de academische filosofie ten eerste uh, op te nemen... maar vervolgens om die op een toegankelijke manier weer naar buiten te brengen. Mm -hmm. En ik zie de Denker des Vaderlands, uh, wat ik nu gewoon kan doen... En dat is ook een genre wat we een beetje ontwikkeld hebben. Dat is stand-up filosofie. Dat is, ik hoop dat ik zo goed doorkneed ben... met filosofische achtergrondkennis... Mm -hmm. dat je met actuele vragen naar mij toe kunt komen... waar ik dan eigenlijk... Ja. min of meer één op één direct antwoord opgeven. Nou, dat gaan we eens even uitproberen. Stand-up filosofie. is. Stand-up, ja, niet stand-up comedian, maar een ja. filosoof. Ja. Um, want u houdt zich ondanks uw ziekte dus nog volop bezig... Met, met de wereld en ja. dat denken en de toekomst van ons land. Ja. Uh, we hebben eens eventjes de stand van ons land samengevat, moet u horen. Nederland zit in een stevige recessie. Wij hebben met z'n allen weer minder geld uitgegeven. Werkloosheid loopt op. Of een huis kunnen verkopen. Of steeds minder banen beschikbaar. En dan is er die onzekerheid over de pensioenen. Dus dat betekent ook dat mensen minder geld hebben om uit te geven. Voordat ze werkloos worden. Maar het gaat gewoon beroerd. Als we er zo somber bij blijven kijken, dan gaat het inderdaad niet lukken. Joepie, de Nederlandse economie groeit weer. Het is uh, het verwachte kleine plusje. En voelt het een beetje misschien als een hele lange koude winter... en het wil maar geen voorjaar worden. Nou, waar ik langzamerhand genoeg van heb, is dat gezonder. Maar we zijn er natuurlijk nog niet. Uh, dit is nog te zwak. Hou nou keer op al die negatieve nieuws. En het lijkt erop dat we het ergste achter de rug hebben. Positief nieuws vandaag, maar nog geen reden om de vlag uit te hangen. Ook u kunt helpen om dat economisch herstel vandaag te laten beginnen. Nou, en waar denkt een de denker is vaderlands van aan als u dit hoort? Nou, dat, dat uh, er twee geluiden om voorrang schreeuwen. En dat is uh, de somberaars en de mensen die zeggen dat er niet gesommerd moet worden. Dus de pessimisten en de optimisten. En dat is een interessante kwestie die volgens mij niet heel veel opschiet... want we kunnen alleen dan maar de gebeurtenissen afwachten... en dan kijken wie er gelijk krijgt. Mm -hmm. Maar je kunt ook uh, doen wat, uh, wat Hannah Arendt, een filosoof, uh, zei. Dat is dat je moet uh, de enige manier om de toekomst te voorspellen... is een belofte te doen en die waar te maken... En dat is denk ik wat we op dit ogenblik moeten doen. Dus waar, waar, waar, wat ik denk dat je moet, moet bekijken, dat zijn die bewegingen in Nederland die op het ogenblik gunstig stemmen. En daar moet je mee, mee judoen. Dus je moet niet proberen de totale tendens om te, om te bouwen, maar je moet kijken wat er, wat er lekker in de goede richting gaat. En dan. Ja. mee judoen. Ja, en kunt u dat concreet maken? Wat dan bijvoorbeeld? Waarvan denkt u dit? Moeten we aangrijpen? Nou, ik vind dat... Uh, uh, dus je moet in hoge mate dingen zo laten. En ik, ik denk dus dat wat, wat er gebeurd is met de begrotingsperikelen van het kabinet, mm -hmm. dat vind ik prettig. Omdat uh, er een grote chaos is geweest in het midden van de politiek en veel uh, extremen die naar elkaar uh, riepen. En daar was het midden een beetje van... Van, van de kaart, maar dat die begrotingsovereenkomst... is een hele lastige kwestie geweest... waar twee partijen die al helemaal niet bij elkaar passen... de liberalen en de socialisten... En de ene wil solidariteit en de andere wil tolerantie... en die twee passen eigenlijk helemaal niet bij elkaar... dat die moesten iets doen, terwijl ze niet voldoende stemmen hadden. Maar het lollige is dus juist dat die twee extremen... eigenlijk bij elkaar in één partij zaten... en dat de traditionalisten, de christenen... zich er ook nog eens een keer bij hebben aangesloten om gezamenlijk het kabinet gaande te houden. Ja, een soort pragmatisme wat komt dan naar boven. Ja, en ook het vermogen om consensus te bereiken op, op, op spannende ja. momenten. Ja, of je idealen overboord te gooien en gewoon te nee. denken... ja, we moeten eruit komen. Nee, want het is niet zo dat de politiek beter wordt... als één partij zijn ideaal uh, kan uh, uitvoeren. Want dat zie je dus aan... stel dat de socialisten uh, de totale solidariteit voor elkaar zouden krijgen. Dan zit je voor je het weet in Rusland, dat mm -hmm. wil je niet. En stel je voor dat de liberalen hun totale tolerantie zouden krijgen... dan zit je in een volstrekt uh, uh, onverschillige... Uh, cultuur. Dat wil je niet, maar als ze samen zijn, ja. dan is de, precies de tolerantie. haalt de scherpe kantjes van te kleffen solidariteit af. En solidariteit haalt. De en dit dan, hè? want dat is dus nu. De, dit moest, als het ware, om een oplossing te vinden. Ja. Uh, dus op deze manier, dit is de praktijk geworden. Ja. Is dit iets waarvan u denkt, ja, dit dus, maar dan ook toegepast op, op wat dan nog meer? Waarvan u denkt, ja, dit dus moeten we toepassen op meerdere fronten in Nederland? Nou. Um, want dat is wat u zegt toch? Ja. Als ik het goed begrijp. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik loop als denken dat Svalans een beetje over het fenomeen stemming maken, uh, na te denken. En er inmiddels al wat over te roepen. Kijk, stemmingmakerij heeft een hele negatieve bijklank. Want stemmingmakerij betekent eigenlijk automatisch demagogie en moet je niet doen. Maar uh, er is iets interessants, dat is dat, dat wij in Nederland eigenlijk heel goed opgeleid zijn en voldoende kennis hebben. Dat we eigenlijk ook wel weten wat er moet gebeuren. Alleen die, die stemming, die er eigenlijk dan nog nodig is. Laat ik het instemming noemen. Mm -hmm. Om aan een, van een plan mee te werken. Daar schort het aan. En volgens mij moeten we die stemmingen. Niet zoals in de psychologie. Aan onze stemmingswisselingen overlaten. Dat we daar passief tegenover staan. Maar die moet je, die moet je gewoon maken. Je moet stemmingen maken. Een draagvlak uh, eigenlijk. Ja. En je moet dus een enthousiast, een, een realistisch, maar. Uh, uh, een, een, plan, een realistisch plan maken over Nederland... waar je allerlei handelingsperspectieven... Ja, en uh, want ik zei, maak het dus concreet. Ja, dus... ja graag, okay, want kom. ik heb een plan namelijk. Ja, oké, okay, let's, let's ja, go. Ja, het plan is um, dat uh, volgens mij... een groot deel van de, de onrust van de afgelopen jaren was... Nederland is klein, Nederland is in een grote geglobaliseerde wereld. Er zitten overal grote opkomende economieën die ons naar de kroon steken. China. We hebben veel, we krijgen minder. China, Brazilië enzovoort. We hebben veel, dat is zo, maar het wordt steeds minder, het wordt steeds minder. Dus een soort ondergangstemming. Als je goed kijkt naar Nederland en ook naar China, Brazilië, India en Rusland. Dan de BRIC landen dus, die opkomende economieën. Dan is Nederland eigenlijk een hele grappige uh, delta waar ongeveer 17 miljoen mensen wonen. En als je nou niet Nederland met China of Nederland met Brazilië of met India vergelijkt, maar met Shanghai, ook een delta met 17 miljoen mensen, Mumbai, ook een delta met 17 ja, miljoen mensen. Een stad. En gewoon een, een hele grote stad. Een hele grote stad met een flinke rivier erin, haven erin. <tiek> Als je dat doet, dan is Nederland ineens een enorm grote bevolkingsconcentratie... zoals er nog een paar hele grote bevolkingsconcentraties in de wereld zijn. En als je dan kijkt naar hoe goed Nederland dingen geregeld heeft... omdat we ook nog een bestuurlijke eenheid zijn... met een redelijke, niet corrupte regering, een goed bedrijfsleven... met uh, uh, nou ja, mensen die in de privésfeer gelukkig zijn, als ik het SCP mag geloven. Dus eigenlijk een... een een, een, een bevolkingsconcentratie die blijkbaar de zaakjes vrij ja. goed voor elkaar heeft. Maar wat is dan het gevolg als we het zien als een grote stad? Wat, wat, heeft, dat tot voor, wat heeft dat voor nou, gevolg? Nou, omdat je dan uh, twee dingen kunt doen... door je te vergelijken met die andere drie. Hè? Mo vooral Mumbai, uh, Sao Paulo en uh, Shanghai. Ja. Dan zul je zien dat wij een paar dingen veel beter doen dan zij. En die zou ik zeggen, beschrijf ze goed en bied ze aan aan die lui. Want overal zijn op het ogenblik... Opstootjes, hè. Die, die landen die gaan economisch wel goed, maar die hebben geen democratie. En de, de burgerbevolking begint zich daar te roeren. Hebben wij allemaal meegemaakt. Ja, gaan dus wij exporteren die we kennis? We gaan onze kennis exporteren. Waar we goed in zijn gaan we exporteren. Maar we zijn, en gaan we ook gewoon geld mee verdienen. Maar we zijn heel leep. Als wij zien dat ze in Singapore of in Mumbai of in Shanghai... Uh, dingen beter doen dan wij, dan nemen we dat gewoon genaadloos over. Hm. Dus wij worden gewoon, als het ware, ten eerste... Een Natuurlijk het beste jongetje van de klas in Europa. Dat doe je dan achterloos met je linkerhand. Maar verder ga je gewoon jezelf stelselmatig beschouwen... naar wat je bent. Ja, Maar, Een maar, wat, wereldspeler. Dan, maar wat dan? Want ziet zij daar te wachten op Nederland die komt zeggen... jongens, kijk eens naar nou hoe wij het hier doen. Dat... Uh... Ik denk dat, dat, volgens mij moet, moet de Haagse regering... één groot uh, op, op het buitenland gerichte handels, uh, diplomatieke handelsmissie zijn. PR. PR. En um, uh, het bedrijfsleven is, is heel uh, inventief. Dus die kunnen gewoon meegaan. Dat, ja. is, dat is het interessante van zaken nou, doen. Bijvoorbeeld, Dan gaan ze daar naartoe en dan gaan ze naar uh, San Paulo bijvoorbeeld. Ja. En dan, wat, wat is dan ons exportproduct? Nou, ons belastingstelsel bijvoorbeeld. Ons de manier waarop we belasting uh, uh, incasseren. Of ons de manier waarop wij uh, corruptie voorkomen. Of de manier waarop wij onze sociale uitkeringen En is regelen. dat te plakken op die landen? Kan Ja, dat is. kun je zo vergelijken. Want kijk, dat is het aardige natuurlijk. Uh, de wereld lijkt wel enorm complex enzovoort. Maar dat is hier helemaal niet. Volgens mij is de wereld helemaal niet complex. En die wordt ook niet steeds complexer. Het is alleen gewoon moeilijk om in de wereld te leven. Maar zo'n zo bevolkingsconcentratie van 17 miljoen mensen die je overal ter wereld hebben die hebben allemaal dezelfde problemen hoor. Mm -hmm. Die hebben verkeersproblemen, die hebben belastingheffingsproblemen, die hebben gezondheidszorgproblemen. Wat denk je nou dat, dat in, in Sao Paulo echt anders is dan in, in, in Nederland? Ja, maar Next. is er iemand die zo de regie kan nemen over dat hele verhaal Nederland? Hè? Want u noemt nogal wat onderwerpen. Ja, ja. De zorg, de democratie, ja. het, de manier waarop we het een en ander hebben geregeld. Ja. Het belastingstelsel. Moeten er dan een soort ambassadeurs van al die verschillende categorieën komen? Nou, ambassadeurs is een aardig woord, maar dat hoef je allemaal niet te organiseren. Want Nederland is juist heel goed in het, uh, uh, uh, een... een, een hoop, ondernemingslust laten, laten vrijkomen... zonder dat er een centrale regie is. Dus als, als Nederland nou één ding... als er nou iets echt leuk is van Nederland... ik zal niet te veel uh, uh, fluimen over hoe leuk Nederland is... maar als er nou één ding leuk is... en dat is net dat boek uh, over geschreven... van de auteur waar de naam me even van ons schiet... dat is dat, dat wij uh, juist min of meer... Uh, zonder uh, een, een, een centrale autoritaire uh, Bestuurseenheid, ja. zoals Parijs bijvoorbeeld voor de Fransen wel is, dat wij juist heel goed in staat zijn om. Uh... Maar wie moet dat gaan vertellen, bedoel ik? Wie gaat daar naartoe om het uit te leggen hoe het moet? Nou, de betrokkenen. Dus, ja. dus wij, uh, ik denk dat uh, de, de, de gezondheidszorg de directeur van het AMC of zo. Nou ja, die moet gewoon zelf uh, actie ondernemen ja, met, met heen de minister van, ja. uh, van Gezondheid. Dat is een plan waarvan u denkt, dat wil ik, dat hoop ik, dat dat wordt Nou, wat opgepakt kijk, wat wordt. mijn plan is, dat is dat. Dat, dat, dat we volgens mij in 2014 nog moeten bedenken... dat stemmingen niet iets is waar wij passief tegenover staan. Nee, dat zijn geen waar dingen we gebruik van waar, waar maken. die over ons heen rollen. Wij kunnen onze stemming maken, letterlijk. Ja. 2014, u noemde het, hè, het is uh, nu 12 december. Het, het staat bijna te gebeuren, 2014. Ja. Dan heeft u dit jaar in elk geval uh, he, binnen. Hoe Dan kijkt u naar 2014? Wat, wat, wat, ja, hoe, hoe kijkt u daarnaar, naar die lege agenda... Nou ja, dat, dat is grappig genoeg, zo'n Denker des Vaderlands... Het is, het is eigenlijk gewoon bedacht door de Stichting Maand van de Filosofie... en die denken, we hebben een dichter des Vaderlands... dus waarom niet ook een Denker des Vaderlands? Mm -hmm. En die zeiden, René, jij, ja. nu. Dus, en dan gaat er een persbericht de deur uit... en vervolgens begint de telefoon te rinkelen... en iets wat er eerst niet was, een Denker des Vaderlands... is vijf minuten ja. later een instituut. Ja. Dus ik heb geen lege agenda. Ik word helemaal plat gebeld door... Ja. Uh, dus het, ik moet juist schiften. Ja. U dus, gaat gewoon door zoals u doorgaat. Ja, ja, en ik vind het ontzettend eervol en leuk dat ik een, een, een podium heb. Want uh, ik, ik kan dus die, die kwestie met humeurmanagement... Uh, waar volgens mij ook niet passief in staan en het stemmingswisselen... Uh, die stemmingsmakerij kan ik uh, nog een poos uitdragen. En ik, volgens mij worden we daar echt vrolijker van al in 1914. Omdat als er één ding is waar je echt treurig van wordt, dan is het van het feit dat je nergens iets aan kan doen. Nee. Het gevoel hebt dat je nergens iets aan kan doen. Ik denk dat u wel een, een voorbeeld kunt zijn voor een heleboel mensen. De manier waarop u met, met, met, met deze ziekte omgaat. Ik heb er in elk geval respect voor. Als ik het nou, dankjewel. Hoor. Ik wens u alle goed. Dankjewel. Het komend jaar. Ik, uh, ik sprak met de denker des vaderlands René Gude. En morgen ontvang ik in deze serie Koninklijk Huis verslaggever van de NOS Kiesja Hekster. Met haar kijken we terug op de inhuldiging van uh, Willem-Alexander. En we horen, hoop ik, nog wat sappige verhalen. En daarnaast zat zij trouwens jaren in Rusland. Dus hoe kijkt zij nou naar alle toestanden tussen Rusland en Nederland? We horen het allemaal morgen. Dit was het voor vandaag Twee Dingen van Max. Meer informatie, uitzendingen terugluisteren... kan op onze site tweedingen.nl. Nu BNN Today met uh, Willemijn Veenhoven. Waar, wat brengt jou donderdagavond? Nou, onder andere komende zaterdag is het een jaar geleden... <coughs> pardon, kikker. Dat de schietpartij in Newtown was in Amerika. Um, wij vragen ons af, hoe is het na een jaar in dat stadje? En vooral, wat is er terechtgekomen van die strengere regels... die Obama zo graag wilde uh, rondom de wapenwetgeving? Dat. En um, Ajax, hoe is het met de supporters? En wat is daar precies allemaal gebeurd gisteren in Milaan? En nog veel meer, zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. E.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 Stemde ook een groot deel van de oppositie in met missie. Alleen PVV, SP en de Partij voor de Dieren zijn tegen. Twee miljoen kilo vlees van de verdachte groothandel Willy Selten kan niet worden vrijgegeven. Uit de administratie wordt niet duidelijk waar het vlees vandaan komt, heeft de Voedsel- en Warenautoriteit geschreven aan de curator van het bedrijf. Die wil dat het vlees gewoon wordt verkocht.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 Komende zaterdag herdenkt Amerika de shooting in Newtown. Twintig kleuters en zes medewerkers werden daar een jaar geleden op hun basisschool doodgeschoten. Voor president Obama het moment om eindelijk iets te doen aan de wapenwetgeving. Er kwam een ontzettend felle discussie op gang, maar concreet is er vrijwel niets veranderd. Hoe kan dat en wat zijn de gevolgen voor Obama? Straks na negenen, VS-correspondent Stijn Huistings hierover. En in Italië zijn ze niet blij met de supportersrellen van gisteren. En dat is een ander statement tussen Ajaxide en de AC Milan-aanhanger. Die schietpartij in Newtown veroorzaakte inderdaad... behoorlijk wat discussie over die wapenwetgeving daar in de VS. Ze hebben daar ook het hoogste wapenbezit ter wereld. 89 wapens op 100 inwoners. De Serviërs staan op 2,58 58 wapens per 100 inwoners. Dat is gelijk al een stuk lager. Wij staan heel veel lager. 3,9 wapens maar per 100 man. staan we gelijk met de Syriërs. Dat zei je niet verwacht. Dus alle vredelijf... Misschien nu niet meer, maar... Ja, maar het wapen, dat zijn chemische wapens, dat telt niet mee in dit lijst. En uh, het liefdes zijn ze in? Tunesië. Wat <laughs> een kaalstad. Uh, je hebt dus een, een script voor je neus, zeker. En Tunesië. <laughs> Eén wapen op honderd mensen. Dat had ik niet verwacht. Nee. nee. Ja. Mijn introductie, maar Rolotte de Vries zometeen meer van jou. Je kan uh, meekijken via de webcam. Als je dat wil, dan uh, ga je naar radio1.nl. Dan vind je hem vanzelf. En dan zie je naast mij scenario-schrijver Willem Bos... en Matthijs Klein, presentator van Veronica Film. Goedenavond, heren. Hallo. Zometeen meteen ja. hebben we het over de Golden Globes. De nominaties zijn vanmiddag bekendgemaakt. En uh, jullie houden zometeen een pleidooi... voor jullie favoriete genomineerden. Matthijs, jij doet dat voor de film Twelve Years of a Slave. Met Twelve Brad Pitt. Years of a Slave, ja. Een Slave, ja. En Willem Bos, jij voor de serie Breaking Bad. Ja. Juist. Heren, tot zo. Eerste sportnieuws. Wordt oh, mij, wordt wakker. Word Wat mag je nou nee, die, onderuit die, gezakt, die, Ja, nee, ik zat uh, onderwijl even naar PSV te kijken. Oh, want, uh, die 1-1 zit er best wel aan te komen tegen uh, Tjono Moritz. Of niet, Andy? Uh, ja, net was uh, Hendricks heel dichtbij. Maar het is natuurlijk, nou, ik wil niet zeggen de schande... maar 1-0 achter tegen Tjono Moritz. Thuis tegen een ploeg die echt, die kunnen er heel weinig van. Uh, eerste divisieniveau, Het is echt verschrikkelijk om naar te kijken, Frank. Ja, Zetje is de maker van het enige doelpunt tot nu toe. PSV in een heel laag tempo, heel matig spelend. Staat dus achter met 1-0. En met deze stand, en we zitten al in de 79ste minuut... zal PSV niet overwinteren in Europa. Ja, misschien uh, op vakantie, maar niet voetballend in ieder geval. Want uh, minimale gelijkspel moet er vanavond in Eindhoven uit de bus rollen. Zover is het nog lang niet. 1-0 achter na 78,5 minuut spelen tegen Tjarno Moritz, de nummer 5 uit Oekraïne. Goed, we blijven het volgen. Later vanavond om 5 over 9 ook AZ nog uit Hapauk Saloniki. De zwemster Monique Nijhuys heeft bij de EK Korte Baan in Denemarken... de eerste medaille voor Nederland behaald. Op de 50 meter schoolslag won ze Brons. Nijhuys van een tijd van 29 seconden en 79 honderdste. Dat is net boven haar Nederlands record. En daarmee was ze tevreden. Ja, heel blij. En ook vooral ook met de tijd. Uh, ik had aan die half finale zoiets van... ja, het is ook niet top, maar er zit nog wel ruimte in. En ja, dat je het dan doet, dat is natuurlijk het belangrijkste. En, ja, dat geeft me wel uh, een kick. En daar ben ik wel heel blij om. De finale op de 50 meter schoolslag werd trouwens gevonden... door een Russische Jevimova. Ook Ranomi Kromwit, Jojo en Femke Heemskijk kwamen in actie. Ze bereikten de finale van de 100 meter vrije slag. Die finale wordt morgen gezwommen. De estafette zwemsters werden tweede in de serie van de 4x50 vrije slag. Maar na afloop werd de ploeg gedisqualificeerd... wegens een foute overname van Tamara van Vliet. En misschien hebben jullie het al gehoord. Uh, er komt een musical over oud-PSV'er Barry van Aarlen. Had je ja. meegekregen? Dus ja. Ik kan er niet op wachten. Um, in 1988 won hij de Europa Cup 1 en werd hij Europees kampioen uh, met het Nederlands elftal. Wat voor redenen wil je nog meer hebben om een musical over een man uh, te maken? Na zijn carrière ging uh, Turbo Barry, ik zie het affiches al, verder als sportsbode, als subtitel eventueel op de affiche. En nu wordt Barry dus een musicalster. Ja, musicalster, hoe voelt dat? Nou ja, daar er er, er, er zijn dus, er, er, er, er twee jongens mee gekomen, Udo Holthappers en uh, John van der Zanden hier in Helmond. En die vroegen... Of je had het idee om een musical te maken over, over mij. Ik zeg, nou wat is er over mij te zeggen? En ik zeg, ik weet het niet. Ik zeg, ja doet maar. Ja, nou. kon niet meer bij. We zijn er niet klaar, hè? Het is een Rolfsheld. Ja, uh, uh, uh, van Aalen tegen uh, Omroep Brabant. De musical moet in 2014 tien keer worden opgevoerd... in het theater Speelhuis. Nou, het is nu al bijna uitverkocht In Helmond. Nou weet natuurlijk iedereen dat er in Berry meer kwaliteiten schuilen dan alleen maar voetballen en post bezorgen. Theo Maassen deed dat al in de jaren negentig. Deed hij al wat suggesties. Ik vind ook dat er, dat er boekjes over moeten verschijnen. De avonturen van Berry van Aalen. Berry op de fiets, Berry in de trein. Berry leert klok kijken, is dan een iets dikker boekje, hè? En, waar, waar, waarom, waarom is er geen milieuspotje met Berry in de hoofdrol? Dat je hem ziet lopen in zo'n voetbalstadion, die groene grasmat. Dat hij dan de camera kijkt en zegt. Ja, kijk. Eh... Ja, vroeger eh, als ik eh, gepasseerd werd door een eh, tegenstander bijvoorbeeld, dan, dan maakte ik een sliding terwijl ik wist dat het gras daar kapot van ging. Ja. Weet je, zoiets, zoiets. Maar het, het allermooiste zou mij lijken als, als Berry van Aalen brieven zou gaan beantwoorden voor de Viva. Beste Berry, ik heb een fijne vriend, alleen wil hij niet met me vrij als ik menstrueer. Terwijl ik juist dan veel behoefte heb aan genegenheid. Beste Berry, wat moet ik doen? En dat Berry dan zou zeggen, ja dat weet ik nu. Ik kan niet wachten. Je hebben een volproefje dit, hè? Ik, kan, ik kan niet wachten. Bedrijfsuitje lijkt me gezelliger. Met Roordbeder. Robert, meer van jou na het Nu uh, Elisa, doe pack little pack-up. I, cool, I only get depressed.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 Going down you go. little back up. Radio 1, PNN, Today. In Milaan liggen nog steeds vier ajax ciden in het ziekenhuis... na de supportersrellen van gisteren. Tien Ajax-supporters zitten nog vast. Ajax wil opheldering over de toedracht van de vechtpartij. Italië-correspondent Maarten Veger. Maarten, goedenavond. Hallo. Die vier, Hallo. Uh, die vier supporters die gisteren slachtoffer zijn geworden... hoe is het met hen? Nou, ze zijn allemaal buiten levensgevaar. Eh, ten eerste, eentje ligt nog steeds wel op de intensive care in een ziekenhuis in Milaan. Die mm -hmm. had slaga slagadelijke bloedingen in zijn dijbeen. Een ander, daar eh, gaat het iets beter mee. Die had steken in zijn buik, zijn rug en in zijn benen. Eh, zijn mild is verwijderd, maar dat gaat beter. De andere twee waren minder zwaar gewond. Dat... Eh... Uh, dat is niet meer ernstig. Ja, ja. ja oké. Okay. Dus in ieder geval alle vier buiten levensgevaar. voor zover ze dat al waren. Ja. Um, jij was er gisteren bij, hè, als supporter. Vertel even, wat gebeurde er volgens jou? Nou, het begon eigenlijk al in de ochtend. Uh, eind van de ochtend kwam er een bus met supporters uh, vanuit Nederland uh, de stad binnenrijden. En op de Piazza Loreto, en, uh, mm -hmm. ja, op de rand van het centrum, daar was net een demonstratie gaande van, uh, ja, tegen de regering, tegen de bezuinigingen. Mm -hmm. En die blokkeerden de weg. En die bus kon er dus niet langs. Nou, en dat, uh, dat duurde te lang volgens de supporters. Dus die zijn uitgestapt. Ja. Een mannetje of twintig. Uh, en die zeiden, nou uh, ja, die zijn stevig aan meppen daar. Uh, er, zijn ook, uh, ja, daar was, er waren ook beelden bij. En ook de politie heeft daar videobeelden van, uh, van gemaakt. Ja. En omdat ze die beelden hadden... hebben ze s'avonds na de wedstrijd uh, de mensen kunnen identificeren... en hebben ze er ook drie van uh, gearresteerd. Ik lees hier, uh, zegt de chauffeur in een quote... Na drie kwartier waren de jongens het zat. Ze hebben de deur van de bus geopend en de rotond rotonde schoongeveegd. Dat is op een redelijk nette manier gebeurd... maar er zijn wel een paar klappen gevallen. Ja, er was één, in ieder geval één gewonde en uh, die had een, een, een pols gebroken, meen ik. Uh, nou, dat was genoeg voor de politie om er flink werk van te maken en om die jongens uh, op te sporen. En die hele bus, die hebben ze, uh, nou, de bus hebben ze gevonden en toen hebben ze iedereen geïdentificeerd in die bus En uiteindelijk hebben ze degene herkend die, uh, die het hadden gedaan. Ja. Maar daarmee was het uh, nog lang niet gebeurd, want ja, daar kwamen natuurlijk steeds meer aan. Ja, ik zie er de, de stad in en het, uh, ja, het, het is een heel onrustige, ongewone onrustige voetbaldag eigenlijk geworden. Uh, met. Uh, uh, relletjes bij een Milan winkel in het centrum... Mm -hmm. uh die ze bekogelde met uh, flessen en blikjes... En die ze moeten sluiten. Maar dan waren er waren ook weer hele vrolijke momenten... al zingend door die beroemde galeria heen. Uh, alle, wij zijn Amsterdam ja. en dat was allemaal hartstikke leuk. Maar toen ging het toch weer mis... toen ze in het buurt van het, uh, van de het stadion metro. kwamen. Ja. Ja. ja, en toen werden die uh, jongens neergestoken. Nou zegt een Ajax-woordvoerder... die zegt van ja, ik zie zelf geen link... tussen de, tussen de steekpartijen bij het stadion... en uh, in de knoppartij van Ajax eerder die dag... Of, of de dingen die eerder zijn gebeurd. Wat denk jij erover? Ja, ik uh, denk, en uh, ik niet alleen ook, Gazzetta dello Sport uh, die schreef het al uh, vanmiddag, uh, dat, dat er wel een soort van vraagactie zou zijn van Milan-supporters... voor wat er ja, ja, die dag ja, eigenlijk is gebeurd in, zegt, in Milan. Dat zegt de media hier ook, ja. Ja, uh, dus uh, ja, ze hebben het normaal eigenlijk niet zo gemunt op Ajaxides. Ze hebben het meer op, op Inter of op Juventus bijvoorbeeld. Maar uh, um, ja, dit was blijkbaar voor een aantal van hen veel en uh, ze hebben ze bij uh, uh, een van de metrostations waarbij we in de buurt ja. van het stadion opgewacht. En, uh... Maar goed, jij weet ook niet meer of dat echt nee, of er een serieus wraak is genomen voor wat nou, ja, er eerder is gebeurd, of dat is, wordt een beetje gesuggereerd, hè? Ja, dat wordt gesuggereerd, want uh, die, die, die, die sporters, of die, die uh, hooligans zelf, moet ik zeggen, die hebben natuurlijk uh, niet gesproken, en die zijn ook niet gearresteerd trouwens. Dus alle arrestaties zijn, uh, zijn Nederlanders, zijn Ajaxide. in totaal dus uh, tien. Nou, drie vanwege die actie daarbij, toen die bus werd geblokkeerd. Ja. Uh, drie omdat ze een, uh, een winkeltje, een, een marktstand uh, uh, in de buurt van het stadion uh, aan het beroven waren. En nog uh, drie bij het stadion zelf, uh, om, uh, bij de ingang, mm. waar ze weer met uh, dingen gingen gooien en ruzie zochten met de politie. Mm. En dan was er nog iemand ergens halverwege graag ja. even, even, even tot slot, um, uh, de directrice Barbara Berlusconi van AC Milan, die heeft woedend gereageerd, hè? Ja, die, voedings, die was heel teleurgesteld. Ze zei van ja, een mooie overwinning. Maar dit is dan toch een enorme domper dat dit soort criminelen, het zijn geen fans, dit, uh, dit feestje uh, verpesten. En ja, eigenlijk, zou, zij was ook niet de enige. De, de bondscoach, Brandelli, die, uh, die zei vanmiddag ook van, uh, dat hij heel bang was dat dit uh, consequenties heeft voor Italië. Omdat uh, ja, er toch weer rellen zijn met, uh, met voetbalsupporters. Twee weken geleden waren er 150 Lazio-supporters in Warschau opgepakt. Ja. Daar zitten er nog steeds een stuk of twintig van uh, vast, daar in Warschau. En, uh, maar dat, ja. dat dit wat voor gevolgen gaat hebben? Uh, nou ja, dat dat een uh, soort, soort van schorsingen zouden komen op ja. europees niveau, et cetera. Overigens zitten uh, die uh, supporters, uh, uh, uh, negen daarvan uh, zijn uiteindelijk in de cel beland. Drie, uh, die drie uh, op het plein eerder in de dag, die worden vrijgelaten. Maar die anderen moeten tot 18 december in de gevangenis zitten. Uh, en dan, is, uh, dan komt de zaak voor de rechter. Goed, Maarten Veger dus over de Ajaxide in Milaan. Dankjewel. Gaan we Even naar de Europa League. Laatste wedstrijd in de groepsfase PSV. Nou, en die doe jij maar, de tegenstander. <laughs> Spreek jij die maar uit. <laughs> FC Tjornomorets Odessa uit Precies. Oekraïne. En wat een wedstrijd. Hij is heel slecht hoor. Echt niet om aan te zien. PSV nog steeds 1 0 achter. Vier minuten extra tijd. Die zijn net ingegaan. Een rode kaart zojuist. Voor Riera, de Spanjaard van Tjornomerets. Uh, hij uh, ging uh, als een idiote keer. Echt, uh, nou, echt... Zelfde zoiets belachelijks gezien. En kreeg voorkomen terecht de, de rode kaart. Maar PSV staat nog altijd achter met 1-0. En dat betekent met deze stand dat PSV uitgeschakeld is. En dat kan er ook nog wel bij. Die gifbeker helemaal, helemaal moet die leeg voor Philip Cocu en zijn uh, mannen. Maar het kan nog. Net een enorme kans gezien voor Toyfone die uh, uh, ingevallen is. En nu een overtreding van uh, Locadia die absoluut niet in de wedstrijd zit. Maar dat geldt voor bijna alle spelers van PSV. Het is echt... Uh, te triest voor woorden dat je van de nummer 5 van Oekraïne... nummer 6 waren ze vorig jaar in de competitie... kwamen in de Europa League omdat ze bekerfinalist waren. En nu enorm aan het uh, tijdtrekken natuurlijk. We zitten in die extra tijd waar al één minuut van voorbij is. Als je daardoor uitgeschakeld wordt. Het is 1-0 voor Chernomorets En PSV heeft nog een kleine drie minuten... om die gelijkmaker, die broodnodige gelijkmaker te scoren. De nominaties voor de Golden Globes werden vandaag bekendgemaakt. Op 12 januari worden ze uitgereikt in Beverly Hills... De Globes worden uitgereikt door de vereniging van niet-Amerikaanse journalisten... die Hollywood volgen. En ze zijn in Nederland een stuk minder bekend dan de Academy Awards, de Oscars. Het zijn een beetje de Poor Man's Oscars. En dat is niet helemaal terecht, want een Nederlander, onze Theo King... maar ja, ja, die is voorzitter van die Hollywood Foreign Press Association. En bovendien zijn de speeches er een stuk langer... en minstens net zo geestig als bij de Oscars... zoals die van Sacha Baron Cohen, die een Globe won voor Borat. This movie was een life-changing experience. Ik zag some. Amazing, beautiful, invigorating parts of America. But I saw some dark parts of America. An ugly side of America. A side of America that rarely sees the light of day. I refer of course to the anus and testicles of my co-star, Ken DeVision. as emotional, like Jamie Foxx. who is oma bedankt for his Golden Globe. Last but not least, I got to thank somebody by the name of Estelle Talley, who is my grandmother. And I used to think it was corny when people would say, I used to think it was corny when people would say that uh, people are looking down on you. And I didn't really, I didn't believe it, but I got a feeling, thank you. Bovendien worden er ook nog Globes uitgereikt voor televisie... terwijl ze de Oscars zich alleen maar richten op film. Dubbel zoveel plezier voor uw geld dus. En alle reden om uit te kijken naar die Golden Globes. Dat doen wij hier vanavond ook al... met scenario-schrijver en dvd Vreter Willem Bos... en Matthijs Klein, presentator van Veronica Film. En zij houden een warm pleidooi... voor hun favoriete genomineerden. Heren, Matthijs, jij gaat hier vanavond een landsbreker <kugst> voor Twelve Years a Slave. Een yes. stukje van de trailer. I was born a free man. Live with my family in New York. Be good for your mother. Until the day I was deceived. To Solomon. Kidnapped. Sold into slavery. Ja, want de genomineerden voor beste film zijn Twelve Years in Sleven dus: Captain Phillips, Gravity, Philomena en Rush. Yes. En jij zegt nou, dit wordt de absolute winnaar. Um, deze heeft ook eens vandaag geloof ik bekendgemaakt hoeveel nominaties Zeven, Zeven. nominaties precies. Ja. Ja. En waar, daarmee waar hij is hij over? de meest genomineerde. Het is een waar gebeurd verhaal. Het is waar gebeurd verhaal begin 19e eeuw. Een man hij zei aan de trailer, een succes, is een succesvol zakenman in New York. Dan krijgt hij een, een uitnodiging om even te gaan praten over uh, een nieuwe baan in Washington. Wordt daar uh, vastgehouden en uh, de plantage is opgegooid en is ineens een slaaf. En uh, daar wordt hij uh, getreiterd, gemarteld door Michael Fassbender, de bekende acteur, maar vindt ook een compaan in Een blanke man. En gespeeld door Brad Pitt. Um. Het is een heftige film, een mooie film. Yes. En jij wilde dit stukje horen, dat vond je wel betekend. Days ago I was it. with my family, in my home. Now you tell me all is lost. If you want to survive, do and say as little as possible. But well, I don't want to survive. I want to live. Well, I was a free man. I'm not a slave. Drama spat er vanaf, hè, ja. aan alle kanten. Kijk, er zijn, heel veel, er zijn heel veel verschillende soorten films genomineerd. Bijvoorbeeld Gravity, die hebben we natuurlijk allemaal gezien. Sandra Bullock en George Clooney in de ruimte. Die ja. vindt iedereen natuurlijk fantastisch. Captain Phillips met Tom Hanks, ook een waar gebeurd verhaal... Ja. van de regisseur van de Bourne-films. Maar ja, dat zijn films dat kan bijna niet misgaan. Die zijn toch wel goed, weet je wel. Die kun je bijna niet, uh, niet vernachelen. En deze film is van de regisseur Steve McQueen. En Steve McQueen is ook de regisseur van de film Shame... van uh, twee jaar geleden, over een man, wederom Michael Fassbender, dat is zeg maar zijn muzen... Mm -hmm en die worstelt met zijn seksverslaving... en merkt dat hij er toch iets aan moet gaan doen... als zijn zusje onverwachts bij hem komt logeren. Fantastisch mooie film, indringend. Die wilde na een, een week lang geen seks meer, sowieso. <lacht> en wat er, er fascinerend aan vind, Steve McQueen... is een hele grote zwarte man... Uh, en die woont bij mij in de buurt, en daar kwam ik achter Amsterdam. in Amsterdam, dat, in, Amsterdam ja. in de Amsterdamse pijp, en dat is gewoon een dorp. En ik uh, haal nog steeds films bij de videotheek. vanwege de charme van de videotheek. En daar zijn mijn videotheek eigenaar, joh, weet je wie hier wel zijn een, uh, film komt huren? Eigenlijk best regelmatig Steve McQueen. En sindsdien zie ik hem altijd lopen met zijn zoontje. En ik denk ik, jeetje, ik moet hem een keer aanspreken. Doe en... het, spreek hem aan. Nou, kijk, ik heb het een keer geprobeerd toen ik nog bij uh, voor de Jakhalse werkte. Via de filmmaatschappij heel netjes. Uh, ja. Ik wil met hem door over de Albert Cuyp en het safati-park. en het standbeeld van André Hazes. En nee, nee, die man praat alleen over film. Ja, om nou aan te spreken als hij met zijn zoontje op straat loopt, vind ik ook niet netjes. Toen ben ik via via achter zijn telefoonnummer gekomen. Hij woont daar met zijn Nederlandse vrouw Astrid. Maar dat weet ook niemand, of wel? Dat, of nee, dat weet helemaal het... niemand. Ja, hij is gewoon gek op Amsterdam. En wat dat is, dat weten ze niet. Want hij, ja, hij regisseert Brad Pitt, Michael Vassbannum. Ondertussen zit hij gewoon lekker uh, bij de chocolatbar <laughs> zijn munteetje te drinken. Wat natuurlijk te gek is. En nou dacht ik dat we misschien wel eventjes konden bellen. Toch, Willemijn? Ja, tuurlijk, om hem te feliciteren, nummer, ja. Om hem te feliciteren met zijn, uh, met zijn zeven nominaties. De regisseur ik belt nu, denk ik. Ja. Hij zal, ja. Hij zal niet blij we gaan hem, we zijn dat gaan hem we bellen. bellen. Ik heb hem een tijdje geleden geprobeerd. Maar toen zat hij in New York vanwege 12 jaar sleef, Waar hij geroemd wordt en allemaal lezingen geeft. Ik hoop dat hij thuis is. Ik wilde het niet checken op zijn Facebookpagina. Dus uh, laten we gewoon afwachten of hij opneemt. Maar wat bijzonder dat die man... Nou ja, misschien is het helemaal niet bijzonder. Maar ik, ik vind dat wel bijzonder dat hij in Amsterdam woont. Nee, dat hij in Nederland woont. Het, het is mijn favoriete regisseur. Dat was je al voordat ik het wist. Oh, is hij in gesprek? Hij is wel zijn nummer veranderd, denk ik. Sinds hij dit uh, ja? op de radio hoorde. Hij <laughs> heeft heel snel opgehangen. Ja, maar is dit, dit zeven nominaties? Um, zeven nominaties, ja, ja. Dus dat wordt hem wel. Nou dat ja, zijn... het, is, het is eigenlijk een typische Oscar-winnaar. Het is gewoon een waar gebeurd verhaal. En dat gaat over mensenrechten. Telefoon en het is natuurlijk over. in films over slaven. Precies. En Golden Globe is natuurlijk een beetje de voorspelling van de Oscars. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat hij hem wel gaat winnen. Spannend. Spannend, ja. hè? Dat is die van en Willem Bos zit ernaast. Jij gaat zo meteen een pleidooi houden voor... Voor Breaking Bad. We spreken ja. sowieso zijn voicemail in, toch? Als hij hem niet opneemt. Nou, hij heeft volgens mij geen voicemail. Shit. Typisch Steve McQueen. Als hij een Nederlandse vrouw opneemt, is dat natuurlijk ook leuk. Dan geven we de felicitaties gewoon aan haar door. Nou, nice, Stevie. Ik voel het onder in mijn buik nu. Ja. Dit wordt niks. Het is nee, een mooie ja. radio, dit, maar ah, ik ben bang dat Jammer. U... Nou, als hij luistert, Steve McQueen, you go, man. Maar dit, dit wordt hem gewoon. Punt. Dit wordt hem, ja, nee, wordt geen hem. twijfel mogelijk. Ja. Als hij de Golden, Globes niet, de, de, Golden, de Golden Globe niet krijgt, dan is Wint. dat heel jammer voor de Golden Globes, En dan gaat hij echt dikke vette Oscars binnenhalen. Een epels besluiten wij. Willem yes. Bos dan, scenario-schrijver yeah. van onder andere Veute. Jij hebt gekeken naar de nominaties voor tv-drama. Yeah. En dat zijn de volgende genomineerden. Breaking Bad, Downton Abbey. Mijn favoriet. The Good Wife, House of Cards, Masters of Sex. Nou ja, het is eigenlijk de enige die ik ken. Vandaar dat ik die noem. Okay. En jij zegt, uh, allemaal leuk en aardig, die sloot <kuggen> televisie van Downton Abbey. Maar Breaking Bad, die moet winnen. Yeah. Even een stukje. All the things that I did... You need to understand. If I have to hear one more time that you did this for the family. I did it for me. Nou, die zitten wel meteen in hier, ja, dit stukje. Ja. Het, uh, vertel even kort, want ik denk veel mensen kennen het wel of van horen zeggen. Maar wat is uh, het verhaal? Bij gaat over Walter White. En hij is een scheikunde leraar die te horen krijgt in seizoen 1... dat hij uh, kanker heeft en dat hij doodgaat. En hij kan zijn behandeling niet betalen. Dus gaat dan zijn scheikwaliteiten als uh, scheikundige aanwenden... om crystal meth de drugs uh, te maken. En, dan te en uiteindelijk verandert hij in een soort kingpin... Ja. En um, seizoen 5 is net het is, het is klaar nu. Dus de laatste aflevering van de serie is geweest de, dit jaar. En, en um, de, de, ja, we, we, zit, we zitten een beetje, wat, wat ze noemen, in de golden age of television. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt. Nee. De, de, dat wordt nu zo genoemd. Dus eigenlijk de laatste tien jaar zijn we bezig met... Begonnen met de, dat is begonnen met de Sopranos en met Mad Men en The Wire. En dus eigenlijk... Waarom? <coughs> Breaking Bad daar een beetje als het, toppunt, het hoogtepunt van uh, gezien. Maar wat is er, even afgezien van, van het super originele verhaal... Wat, wat vind jij er zo fantastisch aan? Ja, het, het, is, het, het past ook in die traditie... omdat het een verhaal is, eigenlijk net zoals de Sopranos... over de psychologie van een man die steeds verder afzakt. Af, uh, die die is moraal steeds uh, verder verdwijnt... tot er bijna niks meer van over is. En waar die andere series, bijvoorbeeld The Walking Dead... wat over zombies gaat... Uh, uh, zombies hebben, weet je, om het ook spannend... die mogen alles uit de kast trekken om het spannend te houden... is die serie eigenlijk bijna elke aflevering een beetje saai... En Breaking Bad heeft daar vijf seizoenen lang geen last van gehad. En is eigenlijk ook alleen maar beter geworden. Ja, dat hoorde ik ook van iemand op de redactie. Van Eigenlijk was seizoen 1 de minste. Het wordt eigenlijk alleen maar ja. beter. Ja, dan zou je kunnen zeggen dat seizoen 1 een beetje saai ja. was soms. Dan moest het een beetje op gang komen. En, en uh, dus het was echt een, een foutloze winning streak waar ze in zaten. En ze stoppen je... stop op het hoogtepunt. Dat ja, zie je ja, ook ja. niet ik, alles in. Ik had had ik, toen ik het zag, dacht, nou, er hadden volgens mij zeker nog wel tien in ingezeten. Maar, maar, maar ja, de, het is goed. Nou ja, ze, ze hebben het in ieder geval op tijd. Uh, nog even gestopt. een fragmentje, want dat vind ik... Ja, erg mooi. Um, de verhaallijn tussen hem en zijn vrouw. Ja. Even een stukje. Yeah. You clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Schuyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot. And you think that of me? No. I am the one who knocks. Ja. Yeah. <laughs> And I am the one who knocks is bijna al een legendarische zin uh, geworden. Van de, een van de beroemdste tv-zinnen van de 21ste eeuw, uh, denk ik. Wordt dat, voorspel ik. Yeah. En zijn vrouw, uh, um, Skyler, die, die uh, uh, speelt een fantastische rol... die hem alleen maar dwars zit eigenlijk. Terwijl zij de normaalste, de vrouw met de meeste hersens is in de hele serie. Omdat die uh, als enige moreel bezwaar me heeft... Dat, ze, uh, uh, uh, dat haar man drugs maakt en mensen neerschiet en alles. En zij kregen... Uh, Um, heel veel kritiek. Die vrouw die werd ontzettend, die actrice ook, afgezeker ja. en zo. Van de, de, door, door lezers die kreeg brief van het beertje. Iedereen haatte haar. En zij heeft toen een brief naar de New York Times gestuurd. Daar ben ik trouwens niet zeker of het de New York Times is. Maar uh, hou me niet te goede. Heeft een ingezond uh, een, een stuk geschreven dat het toch wel ernstig is... dat de enige met een beetje gezond verstand... eigenlijk in de serie zo gehaat wordt door iedereen. Dat en, zegt ook wel weer wat over Amerika. Ja, en de, de makers hebben in de ene laatste aflevering... De, de, de kijkers toen ook hun moment gegeven waarin Walter White haar... Ook een fucking bitch noemen. <laughs> Kortom. Ja, ja. Schitterend. Ja. Breaking Bad's en 12 Years a Slave worden de winnaars volgens deze heren. Rolof. Mick van Wee, die koning Cluedo is aangeschoven. Met hem hebben we het straks over Rotterdam versus Amsterdam als moordstad van 2013. Altijd weer spannend. Dus wij doen een klein Amsterdam-Rotterdam quizje met als inzet. Is deze persoon geboren in Amsterdam of Rotterdam? Te beginnen met deze. Ik denk dat elk, uh, elk winpartij uh, een, een, een, een goed gevoel geeft, een positief gevoel geeft. Dit is Winston Bogarde, maar Mick is hij geboren in Amsterdam of Rotterdam? Rotterdam. Dat is correct. Nummer 2. Jouw grote favoriet Anita Meijer. Is hij Amsterdams of Rotterdams? Rotterdam. Ook oh, goed. Ja, een stukje hoge cultuur ah, kom maar door. Nu wordt het lastig. Uh, ik zeg uh, ook Rotterdam. Ja, dat is helemaal goed. Ik dacht, ik luister je erin, maar nee. Nou, uh, dat. Uh... Jammer, is mijn <lacht> grote TV. je bent Sch loop, alle drie goed. Je, je bent veel te scherp. Zometeen dus de strijd tussen de moordsteden Rotterdam en Amsterdam. Eerst het internationaal met Johan B-N-N. -N. Het Radio 1 Jaaroverzicht. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Ik heb vanochtend een uur met NS gesproken. En zij willen stoppen met Viraan. Marathon als doelwit kiezen. Hoe ziek ben je? Donderdag 26 december, tweede kerstdag. De historie, geschreven door Sven Kramer. De wereldtitel die komt. Van ochtends 9 tot half vier in de middag. 500 mensen zijn geëvacueerd uit de wetteren. Het gevaar van giftige dampen is nog altijd niet gewerkt. De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van 2013. Geef nu gewoon toe, u bent dokter Jansen stuur. Nee, nee, nee. Endelijk gesprek. Hallo. Het geluid van 2013.